Daar gaan we. Het is 25 maart en het is, wat is het vandaag? Woensdag. Nee, ja. wat is het? De woensdag. Het is ja, ja, ja. woensdag vandaag. Maar ik het, is helemaal abstract geworden. In elk geval de praathoek nummer twee. Welkom aan de praattafel met Ossie en Ozier. de versimpelde wat kortere min of meer dagelijkse versie van de praattafel heet het praathoek de praathoek ja net is een Zo, is praathoekje eh, omdat ja het podcastvirus is sterker dan onze drang om rustig te blijven denk ik mm -hmm. En Filip uh, ook alweer. Om te bewegen en te revalideren als je nauwelijks buiten kan komen. Of als je eens niet uh, een parkje in mag of een uh, winkeltje mag doen. Dus we zitten vaak op de home trainer fiets en we doen trappen op en neer. En we doen online uh, revalidatieoefeningen is van. Ik, ja, ik zie regelmatig jullie fotootjes. Er is echt wel een groepsmotivatie bezig. Want dat is We misschien... zijn aan het, aan, het, aan het trainen voor de Olympische Spelen in 2021. <laughs> ja, ja. Want, uh, dat, want is, dat is uitgesteld. Ja, want maar, maar dat is een van de moeilijkste dingen, lijkt me... om je motivatie vast te houden... om niet af te glijden in een soort permanente vakantiemodus. Ja, absoluut. En daar worstel ik natuurlijk al uh, geruime tijd mee... Um, uh, aanvankelijk um, een beenbreken De eerste periode is eigenlijk In retrospect eenvoudig Omdat dan Omdat je dan zodanig geïmmobiliseerd bent Kan je ook niks doen uh, En dan ben je enkel met de pijnbestrijding bezig maar nu komt het, uh, ja, het, voor mij ging het einde in zicht komen als het uh, ondersteunend materiaal uit mijn been zou geopereerd worden. Mm -hmm. Maar aangezien dat geen levensbedreigende uh, ingreep is, uh, is dat allemaal op de lange baan geschoven en is dat allemaal een onzekerheid. En die ijzeren staven in mijn been beginnen uh, tegen te spruttelen, zal ik zeggen. Dus, uh, ja, de rest groeit door, maar die dingen groeien niet mee. Die groeien niet mee. Nee. nee, nee, nee. Nee, dat is ook wel weer iets misschien waar we in de toekomst nog eens een keer met onze vriend Mario. een wetenschapsdiscours over kunnen openen. Hè? Want, en, en, dat gaan we zeker doen. Uh, dat is buitengewoon goed bevallen, denk ik. Uh, dat kunt u horen in de praathoek nummer 1. Uh, er was een gesprek met een Rotterdamse goede vriend van mij. die uh, nu een soort bioloog is geworden. die zich zwaar heeft verdiept in het leven van de cel. En, as outras gebeurt, maar uh, uh, nu toch nog eerst wat anders. Even wat huishoudelijke mededelingen. Uh, de onze Lies, Ik heb nu al begrepen dat je hier in Vlaanderen als je een, een mannelijke collega hebt is het de Dun Serge of Dun Karel, en als het een dame is dan is het onze Anne of onze Karel. Ja, dan is die van ons, hè? Ja. ja. Dat is een kleine culturele les naar Nederlanders, en ik heb er dadelijk nog eentje, want er is best wel behoefte aan blij. Uh, ja, onze Lies heeft weer gereageerd op, uh, op, op de uh, dingen die jij gezegd hebt... over uh, dat ze uit meer zouden komen. En dat ligt zeer gevoelig, want ze komen niet uit meer, hè? Nee, Nee, nee, nee, hoogstraten meer. Nee, nee, zeg niet tegen de mensen uit hoogstraten meer. Uh, uit, uit hoogstraten meerle, dat ze van meer komen. Dus er blijkt ook een meerle te zijn. En, en dat is niet dat ze van hoger afkomen van meer, maar dat is een, nee, nee. een plaats. Dat is een, een, plaats, een, is een ja, gemeente meer. Hè? Een, een deelgemeente van Hoogstraten, omdat dat met de fusies... In België hebben ze in de jaren 50, 60 de eerste grote fusiegolf gekend. Dan hebben ze allerlei kleine dorpskernen tot één uh, nieuw dorp, uh, administratief dorp uh, vernoemd. Zoals bijvoorbeeld in uh, Kalmthout was dat Heide-Kalmthout. Uh, in uh, Wustwezel-Goreind uh, hoort dan bij Wustwezel. Loenhout is ook bij Wustwezel komen te horen. En um, zo zal er... Maar Lies moet daar ons uh, uiteraard in verbeteren ja, maar... als we er weer naast zitten. Maar zo zal... Me ja. Meerle ja, ik, ik, ik weet het begot niet, want uh, Merle, dat ligt daar wel om de hoek volgens mij. Het is zo'n Ja, Merle Hoogstraten, ik zal dat eens eventjes googelen. Ja. Uh, je hoort, dames en heren, dat deze praathoek totaal onvoorbereid is en on the fly. Hoogstraten, ik, ik vind hier enkel een uh, Engelstalige beschrijving. Maar onze luisteraar kan natuurlijk, onze gemiddelde luisteraar kan zeker Engels. Hoogstraten is een municipality located in de Belgian province of Antwerp. De municipality comprises Hoogstraten. Meer Meerlen en meer dreef. Maar ook minder hout en oh. nog enkele andere. Dus Meer uh, en Meerle zijn allebei deelgemeenten? Dus Hoogstraten is, is, is een administratieve entiteit geworden waarbij men meer, meerlen, meersel, dreef, minderhout en wortel ja. allemaal uh, tezamen heeft gevoegd tot één administratief geheel. Oké. Okay. Dus er is niet enkel meer en meerlen, maar ook nog eens meersel, dreef. Ja, pff, jongen, en, en als je daar weer daar geboren bent... maar ja, de verspreking tussen meer en meer... dat is natuurlijk wel heel... vandaar dat het zo gevoelig ligt bij die mensen. Want... En ik heb hier zelfs de overlijdensberichten van maart en uh, februari... uit die streek voor mij. En zo is Siska van Bergen... dus onze oprechte uh, enige deelneming aan de familie van Bergen, Siska van Bergen... Die geboren was op 1945, 6 februari, overleden. Ze was geboren te Meer, ja. maar ze is overleden te Meerle. Hé, hey, een transigrant. Een transigrant, een, een, een, ja. ja. Een interloper. Dat, maar dat moet zeer zeldzaam zijn, dat zulke dingen gebeuren. Dat is waarom ze waarschijnlijk ook de krant heeft gehaald. <lacht> Uh, ja, dus, dus ja, nee, want bijvoorbeeld mijn vrouw wist me te vertellen dat uh, die is opgegroeid in neerpelt. En daar had je dan aan de andere kant overpelt. Overpelt, ja, ja. Uh, ja, en and behold de, de overpeltenaren keken neer op de neerpelten. Ja. <lacht> en de neerpeltenaren vonden dan dat de overpeltenaren overdreven. Daarover waren, zeker, ja. Maar dat is, dat is toch heel typisch. Is dat misschien een beetje dat tribalisme wat wij verloren hebben? Dat wat nog in? Ik denk het wel. Uh, ik ben ook opgegroeid in de kleine gemeentes noorden, ten noorden van Antwerpen. Ik ben oorspronkelijk afkomstig uit Kalmthout, heb daar mijn jeugd doorgebracht. Um, en dan was er toch ook een rivaliteit tussen Kalmthout en uh, de Bezemheide. Uh, ook een geheugtje van Kalmthout. En dan is er een rivaliteit tussen Bezemheide en Heide. Zeg niet tegen iemand van de Bezemheide dat hij van, of zij van Heide is. En omgekeerd. Um, ja, dat is heel Vlaams, hè. Je hoort, je hoort bij het dorp en dan binnen het dorp hoor je bij de straat en binnen de straat hoor je dan nog eens bij de club of de familie of de mensen van. Ja, ja. Dat is heel Vlaams, denk ik, dat tribalisme. Ik kan me nog uit mijn jeugd iets herinneren dat ik ben dan opgegroeid in Woerden. Dat is, ja, dat kan je vergelijken tussen turnout, maar dan protestant. <lacht> ik weet niet of je daar <lacht> nog iets bij voor kan stellen. We hebben, toen ik pas getrouwd was, uh, ging ik met mijn vrouw mijn ouders ophalen om op zondag ergens te eten. We hebben met die oudjes anderhalf uur rondgereden, maar er was gewoon niks open. Het was eigenlijk nu, het was zoals nu, <lacht> lockdown op zondag. Die waren al aan het oefenen voor de lockdown. Ja, alleen op twee momenten, s ochtends om negen uur... dan zie je hele kolonnes van die zwarte kousen allemaal naar de kerk gaan... en die worden dan drie uur bestookt met dat ze zondaars zijn en alles. Ja, ja. Dat ze dus heel slechte mensen zijn. Hè. Ja, precies. Dus, dus en dat, dat zijn... na tachtig jaar lijden op aarde ze in het uh, Koninkrijk der Hemelen komen. Maybe. <laughs> ah, ja, ja, dat is dan nog een misschien. Dat is eigenlijk een gruwelijk vooruitzicht. Je, je hoopt, je, je gelooft, maar je, je weet je zekerheid. Niet. Nee, nee, nee. Um, eens even kijken. Ja, god, de, de crisis is natuurlijk moeilijk los te laten. En uh, ik verwacht eigenlijk nu toch ongeveer uh, zo'n beetje deze tijd... Uh, uh, ik ga eens kijken of dat hier al... Uh, in de buurt is. Want, uh, ik heb we hebben toch... weer een mystery guest, dames en heren. Is het van heeft mij nog niet geïnformeerd wie of waar van waar hij komt of wie hij of zij is. Dus ik ben zeer benieuwd. Ja, want, ja we leven allemaal helemaal in het moment. Hè? Uh, ik bedoel, het is moeilijk te voorspellen nu hoe je morgen of overmorgen of wat ook. En Ik, ik zit nog steeds met van, uh, we zijn nu in dag 10 of zo. Moet zoiets zijn, hè? Uh, hoe gaat dat dag 50 zijn? <laughs> dag 60. <laughs> dus... Wanneer de mensen elkaar gaan slachten op de grote markt. Ja, precies. Uh, eens even kijken. Maar jij bent intussen uh, toch uh, in de krant gedoken. Natuurlijk in het laatste nieuws. En dat is toch grappig dat er toch iedere dag weer, toch weer een, nog een nieuwe is. Het is nooit echt het laatste... Maar goed. <laughs> zeg het eens... Uh... Want, weet je, jij veroorzaakt u... Moet ik even zeggen, Shady zei tegen mij... Als ik nu de commentaren lees... Dan lees ik ze horend met de stem van Philippe, weet je wel. Dus ze ziet zo'n zin. <lacht> en ze gaat die in zichzelf helemaal zoals jij die opleest. Dus je bent hier wel wat aan het veroorzaken maar. <lacht> Ja, nee, dus uh, ik heb van, uh, van de middag ook uh, zoals een goede praattafel uh, uh, gastheer betoogd, uh, heb ik ook weer het, uh, het nieuws op televisie gevolgd. En dus de afgelopen dagen was vooral met name VTM, maar VRT doet natuurlijk mee, uh, waren ze zo uh, vanuit de media... Dat, dat belachelijke, positieve verhaaltje aan het vertellen. Oh, er zijn voor het eerst dalingen... Uh, de mensen zijn de maatregelen, beu. Dus uh, VTM, als je het nieuws kijkt of VTM, moet je maar daar, daar eens op letten. Uh, niet de bevolking, niet de burger, niet dit of dat. Niet de mensen bijna. De mensen. De me, alsof dat de mensen een entiteit is. Alsof dat, uh, dat allemaal klonen zijn van elkaar. Alsof dat dat allemaal dezelfde... Uh, de hersenen zijn dezelfde personages. De mensen. De mensen vinden de maatregel overdreven. De mensen vinden dat dit en dat. Dus ze waren hè, enkele dagen uh, aan het zeggen dat het weer een daling was. En vandaag natuurlijk... Ja, misschien... En dan hun, be hun bewoording was fantastisch. Dus de, uh, de mainstream media gaan zichzelf ook nooit als... Ze gaan zichzelf nooit bekritiseren, is mijn betoog. Ja, mm -hmm. ah, oké. Okay. Dus hè, plots zegt de nieuwslezer S, Misschien waren de mensen iets te uh, voorbarig, positief. Over, want er zijn uh, opeens weer hè, een heel groot aantal mensen, jammer genoeg, gestorven. Een heel uh, aantal uh, oudere patiënten bezweken aan het verschrikkelijke virus. Er zijn ook weer meer hospitaalopnames. De mensen waren te voorbarig. Dat is niet waar. Jullie waren te voorbarig, idioten. <lacht> Wat, wat, wat beginnen die? Bekijk er de media maar op na. Gisteren, eergisteren, de dag daarvoor waren ze... Ja, we zijn positief uit het weekend gekomen. We zien een daling. We zien een daling natuurlijk. Die administraties van die hospitalen... die. Ik, ik, ik kan me al voorstellen hoe, hoe verschrikkelijk die werkomgeving daar is van de stress. En wel het laatste waar ze aan denken is die administratie in, in, in orde, op orde krijgen. Dus dat wordt uitgesteld naar een maandag of een dinsdag of zelfs een woensdagochtend. En dan uh, plots... Vers, uh, uh, uh, dan is het verhaaltje dat de media zich... Uh, uh, zich plots uh, verontwaardigd opstellen. Oh, maar we zijn helemaal. Natuurlijk zijn we niet, nog niet uit het bos. Ik weet niet wat gevaarlijker is. Buiten de straat of die commentaren eigenlijk. Hè? Het, ja, Gaston Faubert zegt: Het zijn niet de ouderen die lockdown parties hebben gehouden. Mm -hmm. Dus ouderen <laughs> houden geen, geen lockdown parties. Mm -hmm. uh, mm, ja, oké. Okay. Dat, Ter, terwijl dat volgens mij natuurlijk, die bejaardenhuizen, die, die hebben kaartclubs. Die, uh, die gaan bij elkaars kamer rond om elkaars parkeet. Uh, te bekijken. Hmm. Dus... Uh, want uh, jammer genoeg was er ook het nieuws dat er plots hier in Antwerpen, in Borgerhout, een deelgemeente van Antwerpen, een gehucht van Antwerpen, uh, dat er plots een, uh, een, een, oh, okay. een groot aantal, hè, een vijftal mensen gestorven zijn die allemaal vrienden van elkaar waren, die tot in serviceflats leefden, maar elkaar nog dagelijks zagen. Een, uh, een ouder mens blijkbaar was zijn handen iets minder, denk ik, dan. Hmm. Ja. Dus we moeten toch maar blijven uitkijken en dit uh, niet te lichtvoetig uh, opvatten. Uh als we dan natuurlijk naar de commentaren kijken... Euh, ...zien we natuurlijk ook heel veel complottheorieën opkomen. Hè? Luc Lepoedre, le ah, die namen vind ik zo heerlijk. Het komt ons financieel systeem goed uit. De boel was al aan het afglijden, maar nu kunnen ze het bord schoonvegen. En ik heb geen corona en wil niet behandeld worden als iemand met een enkel band. Zegt Luc Le Poudre. Je zal behandeld worden in de praattafel als iemand met een heel vreemde achternaam, Luc. Serge Arnoud, oorlogen kosten nog veel meer en daar hebt niemand over. Maar hier dreigen aandeelhouders geld te verliezen. Dat is het verschil. Dus je ziet ook de, ja, de, de meer links georiënteerde mens uh, langzamer zeker het HLN uh, bereiken. Dat is ongetwijfeld, omdat wij op de praattafel al enkele maanden die commentaren uh, bestuderen en de wereld insturen. Ja. Dus volgens, volgens mij is dat de enige reden is van. Oké. Okay. Hey, prima. Dan gaan we dat hier nu even laten. Want Aan de andere kant ben ik klaar, maar ik moet jou even in wacht zetten op de Skype. Mm -hmm. Dus uh, tot zo. Tot zo. Waar bent u? Ja. Dag burgemeester. Oh, Vela voilà, reden er nog ander weer. Dat verdikken, dat is lang gelijk. <laughs> Dag meneer de Schijnburgemeester. Ah, oh, meneer Rozier ook. Nou, oh. Ongelooflijk. De belangrijkste mensen van die stad zijn aanwezig. Allee. <laughs> Hoe is het in de bunker, meneer burgemeester? In de bunker? Het is natuurlijk heel donker in de bunker. En in en maar dat is nou niet erg, omdat ik nogal naar sociale mensen ben. Dus ik vind het wel niet erg dat ik te veel, niet te veel gestoord word. Ja, ze ja. hebben uh, Gilbert de Meuter, de hoofdcommissaris, ook weggehaald hier. Die hebben ze in een duikboot de schelden gezet. Dat okay. hij daar eigenlijk een klein beetje veilig kan blijven en vooral niemand kan lastigvallen. Dus uh, het is heel goed, het is heel goed. Zeg maar, u, zegt, daar... dat het, u zegt dat het donker is in een bunker, maar u bent toch katholiek opgevoed, dus dat toch in de scouts en dergelijke, dus af en toe een kaarsje branden misschien? Uh, ja, dat is waar, maar ik zat natuurlijk in een soort van uh, stadscouts, wat ze dat noemen, of een salonscouts, een scoutibus, uh, salonibus. En uh, dat wil zeggen dat wij dus die zelf vuur kunnen maken. Dus het aansteken van een kaarsje is ook altijd zo eenvoudig, zonder uh, zipblokjes. Dat is begrijpelijk. Ja. Ja, ik denk dat we namens de bevolking... want dit is nu wel misschien uw beste communicatiekanaal... behalve de video's die u maakt op Facebook. Maar uh, daarnaast hebben wij met onze luisteraars ook allerlei vragen. En één brandende vraag bij iedereen is van... Uh, welke maatregel zou u het liefst eerst opheffen? Opheffen? Ja, aan het eind van deze. Welke maatregel van al die maatregelen die er zijn van kappers, cafés en slagers. weet ik veel wat allemaal. welke zou u het liefst zo snel mogelijk opgeheven zien worden? Ja, het is, meneer, meneer, meneer Isvan, het is niet de bedoeling.. de op te want die gewoon daarvan de verbinding is heel slecht. Uh... Maar vanuit zo beter, veel beter. is ja. dus ineens je in de zitten, kerk. Zitten U bent even naar Dan de kathedraal. is een hele grote bunker hier. Hè. Ik wil zeggen, dat is de bunker onder het stadhuis. Dus die is eigenlijk zo groot. Dat is heel het stadhuis zelf. Hè. Ik zit er helemaal alleen. Dat is hier ook heel koud met een hoop ratten. Uh, ik heb hier Rubens ook al eens hier rond zwerven door de gangen. Uh, want je kan via de is eigenlijk, dus in de sint Jacobskerk uh, begraven. Moest als je weet, kunnen er via de ruien eigenlijk heel, uh, heel de stad rondwandelen. Dus die zwerft heeft hier nog altijd rond, dus die komt af en toe eens bij mij bezoek, Rubens. Dus, maar voor de rest ik ik dus hier dus zo tussen de rijt. Ja. Ik moet zeggen, die uh, gigantische galm van de bunker uh, geeft u wel nog meer autoriteit, moet ik toegeven. Ja, uiteraard. Hè? Dat is natuurlijk, ik, ik zit hier al in Nederland uit dus ik heb hier al met mijn stemmetjes kunnen spelen. Hè? En uh, op heel veel eigenaardige manieren klappen. Ik heb ook leren klappen gelijk Urbanus bijvoorbeeld. En dat kan ik nou van mijn eigen, maar zonder dat er veel moeite voor te doen zijn. is. Is ik een haas binnen, want dan gaan we dat beginnen. Non is Urina Felix. Nou, de okay. dat, dat is wiet. Oké. Dat is geen kattenpies. Ja, dat is geen kattenpies, dat is waar. En zeker niet in de ruwe daaronder. Geen rattenpies. Nee, nee, nee. Uh, maar uh, hoe heeft u zich aangepast aan de, al deze situaties? Ja, ik heb me niet echt aangepast. Ik ben onder de grond gekropen en ik zit daar nog altijd. Ik heb hier... Uh uh, alle Cola Zero, alle blikjes van op de uit in op belgië laten komen. Dus is allemaal hier afgeleverd. Dus voor de mensen die naast nou wc-papier ook geen Cola Zero niet meer vinden, maar een exclusieboos, uh, die zitten dus allemaal hier in de bunker. Ik kan ook niemand uitnodigen, want die weet dat ik smetfries heb. Mm -hmm. Dus uh, we gaan dat hier allemaal op een eentje leeg drinken. En voor de rest uh, speel ik hier wat spelletjes. Ik heb hier uh, een pimp met zichtjes die ik speel bijvoorbeeld. Dus je moet dan ABC, we kunnen die misschien niet spelen, maar die ik zeg ABC C, D, E, F, G, H, I, J. En dan zegt u meneer dan uh, of meneer hier, uh, Stop. En dan heb ik een letter en dan mogen we een ziekte verzinnen. <laughs> Oké. Okay. Helemaal goed. In hè? A, B, C, D, E, stop. F. Stop. Ja, ik moet dat die stilte doen en dan heb. ik: G. Ja. Ziekte met een G. Gekke, koeienziekte. ziekte. Dat is een gekke koeienziekte. Heel goed, heel goed. Een is natuurlijk ook goed. Je gaat ook onroo kunnen zeggen of zo. Maar heel goed, we gaan er nog eerder doen. Ja, stop. C. Eh, Chlamydia-virus. Ja, corona, ja. Corona, dat is een goede. Ja, dat is niet heel goeie. Okay. Ik ben blij dat je geen syphilis zegt. Dus begint hij met een S, maar met een C. Maar corona, heel goed. Applaus. Eh, eh, burgemeester, is, is er een mogelijkheid oh. dat u toch wat dichter naar de microfoon komt? Zodat, eh, ja, dan komt alles toch wat beter door, denk ik, voor de Dat luisteraar. de galm zo weg ja, dat, dat is ja, dat ja, je toch Dan ga ik even de doorzoeken. En dan ga ik daarin zitten dat die galm even weg is. Even, uh, naar de, de wc of zo. Dat heb ik hier niet, hè. die <laughs> rechtse rechts in de riolen die hier onder de bunker uh, voorbij komen. Dus gewoon een gat. En gebruikt die doos van die loopbaan. Ik heb een behoefte ook. nu. Wacht, hè. Kartonnen doos. Ik heb hier nog iets. Hè. Dat is allemaal uh, kartonnen doos van uh, uh, flessen whisky die uh, van Kampenhout inderdaad ook besteld, heeft. Oké, even rondbetten. Ja. Die moeten we misschien voilà. ook eens even. Beter nou. zo? Ja. Veel beter. Oké. Okay. Nou, ik wist het. Ik heb het altijd tegen de Franka, hoe dan danav gezegd. Euh, Ludo, je whisky dat gewoon nog iets van pas komen. Voilà. Nou, kijk eens aan. Um, ja, eens even kijken. Ik, ik was wel benieuwd. Ik heb vanmiddag naar het journaal gekeken. En ik denk dat we een klein stukje kunnen luisteren. Want er is een probleem uitgebroken in een uh, verzorgingsflat... hier in het midden van Borgerhout. En ik heb daar iets gehoord wat ik wel, toch wel heel typisch vond. En ik ben dan wel benieuwd naar jullie beide reacties. Dit is dus uit het journaal van uh, afgelopen middag, 13 uur. En dit is een woordvoerder van dat verzorgingsthuis. En... Uh, ja, ik laat het even horen. Wij hebben in die optiek maandag gezegd... Ja, dat kan wel zijn dat die als gewone burgers moeten behandeld worden. Maar wij gaan nu veel drastischer doorduwen dat alle serviceflats als rusthuis worden behandeld. Een volledige lockdown. Want we hebben geen enkele controle anders... op wie het er binnen en buiten gaat in de flats. De juist is er toch bij ons hier in buiten gegaan. Hè? Een stoute. Een overzicht krijgen van wie er allemaal ziek is in serviceflats is moeilijk. De huisartsen van de bewoners mogen dat niet melden aan de directie. De, dus, ik weet niet, hebben jullie het kunnen volgen? Ja, ja, absoluut. Dus, dus de, de huisartsen mogen niet aan de directie melden wie er ziek is. Wat is dat? Het is geheime pim -pampet. Ik moest naar nou ademhappen. Is dit een onderdeel van het complex om die oudjes uit te roeien, denk je? Ja, dat is een speciale... Um... Uh, een raadgeving vanuit de stad, dat het in Burgerout alleen maar toegepast. Dus in Burgerout mogen uh, dokters niet zeggen wie daar geteeld zit. Nee, dus, dus, maar hoe moet je. Dat is toch, uh, dat is toch helemaal absurd. Van, dus, dus niemand in dat bejaarde thuis weet van niemand anders wie er ziek is of zo, want ze moeten zelfs bellen. Dus je kan niet eens zeggen, oh, daar is de dokter binnen geweest... dus die zal wel wat hebben, dat gaat niet. Dat is toch bizar. Ja, ik denk ook wel dat, dat natuurlijk als er één bevolkingsgroep is... die de jaren 50 heeft meegemaakt... wordt dat er hè, schuin gekeken werd naar euh, zwart wrak, wie was er een zwarte, of wie was er een commie... wie was er een communist, hè? als we dan naar Amerika kijken... Dus ik denk dat die, dat die mensen misschien nog wel uh, zich thuis voelen door, door elkaar helemaal verdacht te maken. Dat geeft een soort ja, absoluut. rust. Absoluut. Dat ja, was ook niet op plezant spelletje. Raar, raar, -ja ra -ra -ra, wie heeft het? Raar, raar, -ra -ra, ra -ra, wie, dat... wie heeft een bal? Antoine hebt een bal ja, coronavirusbal. Een... <laughs> ja, voilà. Ik heb nog voorgesteld om ze van die uh, geel sterkjes te maken hè, met al een dan weet je van, je dan dan weet het op. Dan weten we dat we op wel trak En dan ja. weten wie dat heeft vlaggen. Ja, of eigenlijk nog beter Gele, gele sterretjes met een J erop. De J van... Je hebt het of je hebt het niet. Nou ja, voilà, Dat is nog beter. <laughs> Zo een, een zespuntige ster dan wel. Ja. Maar ja. Die zitten allemaal opgesloten in hun kamertjes. Dus bij die mensen die hebben dat misschien gedaan... Die zitten daar misschien te wachten met een gele ster. Maar ja, als er niemand binnenkomt... Ja, dan kunnen die niet winnen. En dan zijn ze het, wat door dat spelletje gedaan is. Ja, ja. Een David-Davidse ster... Thank <laughs> you. Precies. Daarom, maar uh, dat, dat zijn van die beetje bijna complotachtig denken. En uh, nu moet ik wel iedereen vertellen dat we dat we een beetje aan het promoten zijn, want nu aanstaande vrijdag bij de praattafel, hè, de grote gedekte praattafel, uh, dan uh, is dat namelijk het hoofdthema waarop wij onze columnisten hebben losgelaten, namelijk uh, complottheorieën, het ontstaan, de reden enzovoort. En ik kan nu melden dat we extreem boeiende bijdragen hebben gekregen. Dus uh, kan Wachten, daar Meneer los... burgemeester, hebt u nog complotten ontdekt, recentelijk? Uh, ja, eigenlijk moet ik zeggen dat het een complot van mijn eigen is. Hè? Ik dacht, ik kan het hier een klein beetje overal loslaten, dat virus. Nou, uh, voilà, het borger heeft inderdaad uit te roeien op die manier, maar dat is toch niet gelukt. Uh, voor de rest uh, zou ik het niet weten, maar een goede vriend... Uh, Trump, je probeert dat net te ontkennen, voilà. ja. en, en uw goede vriend de, de, de Theo Franken. Door de Theo heb ik gezegd dat ik even zijn buikjes moet houden. Hè? Ja, maar ah, ja, ja. dat is waar dat u de, erover gerept heeft om de pest terug in te voeren. Dat kan ik me nog herinneren uit uw succesvolle verkiezingscampagne, waar je toch bijna 700 stemmen hebt gehaald. Ja, wel, dat was het eerste plan, dat we dus de pest gingen terug invoeren. Maar het probleem met de pest is dat als je daarmee begint, dan zegt iedereen liever niet direct. Oh, jongen, dat is hier ernstig. Hè. Dan gaan ze allemaal direct binnen zitten. Dan beginnen ze allemaal met een ratel en met zo'n voor rond te roepen. Dan krijgt het allemaal een wit kruis en dan zegt iemand van... Het oh, is niet ernstig, maar zo'n klein grippetje dat in het begin denkt... Oh, het is maar een grippetje en dan de rechter eigenlijk deurslacht. Dat is veel plezanter, want de eerste drie weken zeggen de mensen dan van... Oh, het zal wel zijn. En dan kun je ze elkaar allemaal besmetten. Dus op de lange termijn is dat veel efficiënter dan de builenpest. De builenpest is ook zo'n veilig. Dat ligt allemaal op straat. Het starven allemaal. Het stinkt en zoiets dat. Dus is veel properder. Ja, ja, ja. Ik weet niet, wat voor microfoon gebruikt u eigenlijk uh, daar? We gaan eens even kijken, want dat is hier een hele nagenhoordige micro. Ook een hele nagenhoordige bunker. Dat is allemaal materiaal dat hier nog uh, in de oorlog is kleergezet. Dus, want af en toe klinkt echt super ja, ja, u klinkt 1945, moet ik toegeven. Oh, voilà. <lacht> Oké. Okay. Zijn we weer terug in ik zit hier de, in de katakombers. Burgemeester Delwade, die zit hier nog altijd. Een oorlogsbureau ja, ja. Die zit ook nog in je bunker. Ja, niemand zijn dat een oorlog gedaan is. Ze zit hier nog ja, altijd weg. Shh, shh, shh. Zonder hem maar niet uit zijn waan halen. Nee, nee, nee, precies. Um, ja, jongens, ik denk dat we... Goh, uh, daar wordt gewerkt aan de... Dat, Hallo? De, ja, kom eens uit de ja. gang. Hallo? Ja. Je zit weer achterin de gang daar. Het is wel buitengewoon boeiend. Misschien kan er na aflopen zo toeristen. Ja, toeristische... de moeten wel alles dan Oké. Waar ook... Rubens! Rubens, kun je eens komen zien, Jan? Ja, hij zit toevallig just met Rubens. Uh, rubens! Dit is de Raadtafel-podcast met Mosier en Mosier. Hé, ik denk dat we er zo door zijn. Want volgens mij uh, zijn de draden naar de bunkers doorgeknipt... door de, door de echte burgemeester... Ja, en daar, graf, om... ah, daar, ja. Ja, jij ja, ja, gaat de Rubens even terug iets in elkaar gestoken. Maar ja, dan zitten we terug met die gralen meer. Anders, ja, nou weer daar. Nee. Dan gaan we nog even ja, verder ik, ik aan de... Ik heb alle de doos meer weggehaald van, van de Lutte van eigenlijk Rubens! Ruben. <laughs> Rubens! Dit is wel de meest Ruben. abstracte podcast. <laughs> ik heb enkel nog een, een, een waarschuwing. Uh, dat wie opzettelijk in iemands richting hoest, nu tot drie jaar cel riskeert. Als je een jaar geleden een boek had geschreven of een film had gemaakt of een verhaal had verteld over een samenleving waar iemand die hoest drie jaar cel kan krijgen, dan hadden mensen jou weggezet als een idioot, als een fantast, hmm. als een zeer onwaarschijnlijk scenarist. Um, het, uh, het gaat niet de goede kant op, hè? Dus uh, het zijn vreemde tijden, dat wil ik nog eventjes meegeven. Het zijn vreemde tijden. Tja, en uh, langzaam, iedere dag wordt de uh, boel verder aangeschroefd, aangeschroefd. Hè, en zo wennen we eraan. Hè, en zo worden we allemaal brave burgers. Maar ja, het alternatief, uh, ik, ik vind het helemaal niet leuk... wat ik zie opnieuw met die cijfers en die dingen. En, uh, ik heb helemaal geen zin om zo hartstikke ziek te worden. En Ook al genezen die mannen die zeggen van, uh, dit is geen feest. En wat ik vorige praattafel van de vorige keer, praattafel 18, ook heb vermeld... Um, en ik zie het nu gebeuren in de commentaren... en dat is dan mijn laatste opmerking voor deze praathoek... Um, de trollen, de rechts, de rechts trollen, de ja, N-VA-Vlaams -E Belang trollen, zijn langzaam maar zeker dus al die forums aan het bestoken. Mm -hmm. En ik zal maar eens een paar, ik zal er enkele van die, van die posts lezen. Hè? Jurgen Vergalen, ik zie hier in Antwerpen nog wijken waar het gewone leven verder gaat, blijkbaar. Snap je? Dat is een heel <tie> Voilà. Hubert Wouters, goed zo. Het wordt hoog tijd om meer discipline op te brengen. En dat in alle bevolkingsgroepen. Dus dan zie je maar langzaam maar zeker beginnen ze uh, met die uh, opmerkingen te komen, die trollen. Duidelijk een, een strategie. Mm -hmm. En dus ik... ik, ik ik heb het vorige keer al beloofd, maar tussen dit en zeven, acht dagen zal het een volledig wij- en zij-discours worden. Dus gaan die trollen het ook bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten in die commentaar. Maar ik volg het voor de mensen op. Ah ja, ja oké, okay. dat is hartstikke goed, dat gaan we zeker doen. Um, uh... Jij zit met een vogelprobleem. Ja, vogelvoer. Ze komen hier langzaam boven ons cirkel als een soort kraaien. Want ja. ze ruiken de nakende dood. De, de kat wat minder eten geven. Zodat dus, dat, dat, uh, dat beest achter die vogel staan kan. Nee, vind ik ook, Filip. Goed. Hey, bedankt voor deze praathoek, jongeman. En uh, de Volente morgen weer uh, rond deze tijd. En daar hebben we ook weer een gast klaarstaan. En, en uh, nog weer een andere. Die zal ook weer heel fijn zijn. Uh, in andere woorden, mensen kunnen reageren. U weet wel langs praattafel.be. Daar vindt u alle links. Of de praattafel op Facebook. Uh, Zo is dat. Ik kijk er naar uit. Is van, Hoi hoi. Hoi hoi. Ciao.